Uur. Raymond's Re, met een. zijn zeker 19 doden en meer dan 700 gewonden gevallen. Ook zouden nog veel mensen vastzitten onder het puin. Er zijn berichten dat zo'n 70 inwoners van een verzorgingshuis vast zijn komen te zitten. En ook zouden zo'n 30 studenten zijn bedolven onder het puin van hun flat. De nieuwe slachtoffers komen bovenop de 10 doden en ruim 1100 gewonden die bij de aardbeving van donderdag vielen. De tweede beving was met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter... zwaarder dan de eerste... De brandweer in Amsterdam is bezorgd over kleurpoeders die steeds vaker bij evenementen worden gebruikt zoals colorruns en festivals. Dat poeder wordt vaak gemaakt van maiszetmeel wat volgens de brandweer zeer brandbaar is. Daarom gaat het RIVM een richtlijn opstellen waar kleurenpoeder aan moet voldoen. Vorig jaar vielen bij een evenement in Taiwan 15 doden en meer dan 500 gewonden toen kleurpoeder in brand vloog. Een deel van de Tweede Kamer wil af van de wet die het beledigen van een bevriend staatshoofd strafbaar stelt. De VVD kwam gisteren met het plan. Die partij vindt dat het niet zo kan zijn dat buitenlandse leiders met lange tenen via de rechter proberen onze grondrechten te ondermijnen. De VVD reageert daarmee op de ophef over de Duitse komiek Jan Böhmermann. Hij wordt mogelijk vervolgd in Duitsland omdat hij de Turkse president Erdogan belachelijk heeft gemaakt. Reddingsbrigade Nederland is bezorgd over het voortbestaan van de nationale reddingsvloot. Door geruzie over geld dreigt de voorziening die kan ingrijpen bij overstromingen te verdwijnen. Volgens de reddingsbrigade komt het ministerie van Veiligheid en Justitie er niet uit met de 25 veiligheidsregio's. Die moeten vanaf volgend jaar betalen voor de vloot en tot nu toe deed het ministerie dat. Als er over een maand geen duidelijkheid is over het geld zou er een einde kunnen komen aan de reddingsvloot. En dan het weer. Er vallen verschillende buien. Ook overdag blijft het niet droog. Soms spreekt de zon wel even door. Met 8 tot 10 graden wordt het niet veel warmer dan vannacht. Morgen buien, maar ook zon. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NFC FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 And here we go. Ja, hier we go. Here we go. De zaterdagmorgen. Het toepak leeft de praat 5 vijf minuten over acht. Goedemorgen. En daar zit ze weer aan mijn rechterhand. Ja, ik, ik ben jouw rechterhand gewoon. Ja, dat is, dat is mijn rechterhand. Je hoeft niet alles te doen met, uh, voor die rechterhand. Ik klinkt, klinkt altijd zo. Uh, je bent mijn rechterhand. Ja. Oh ja, als je het zo bekijkt. Ja. Nee. Zo had ik het nog niet bekeken. Nee, ik denk wel mijn naar. Het is nog veel te vroeg hiervoor. Echt, veel te vroeg. Ik zie wel een schokkende bericht daar weer op internet. Ja? Uh, heftige aardbeving in Japan... Ja. En daar zijn een aantal doden. En heel veel mensen zitten nog vast onder het puin. En, en wat ons natuurlijk afgelopen week bezig is, heeft gehouden... is Burmerman uit, uh, uit Duitsland... <laughs> met zijn uh, rap over uh, Erdo, Erdogan. Ja. Ja. En, uh, ja, het was, ja, het is gewoon echt zo ontzettend forcerende boel. En forceren. En Merkel zit in een heel lastig pakket nu... Die heeft zoiets van, ja, laat de rechter het maar uitzoeken. Maar ja, ik kan eigenlijk ook mijn, mijn landgenoten toch ook niet in de steek laten. Maar ja, het moet gewoon een rechter. En een rechter is wel heel slim. En die zullen het gewoon wel afwijzen. Dus ik speel het door naar de rechter. En ik ga die wet afschaffen. Wet uit 18, zoveel of zo. Dat je de uh, naaste, noem je dat niet landgenoten, maar uh, hoogwaardigheid bekleders dus of noem je dat ook weer? Uh, ja, ja uh, als, het, als je die, Publieke figuren. Uh, publieke figuren. Als je die uh, beledigt, dan kan je daarvoor vervolgd worden. En dat is ooit eens gebeurd in de jaren 50 of zo geloof ik hier in Nederland. Ja, is, nee, de jaren 60 was dat over Johnson werd toen uitgemaakt voor moordenaar. Oh. En die, heeft, die man heeft toen 200 gulden boete gekregen. Nou ja, ik denk dat die man lachend het geld betaalt het is klaar. Ja, ja, 200 gulden. Ga je het ook niet over nadenken? Nee. Dan denk je van, hè Nou ja, goed, ja, okay. betalen betaal maar. Dat moet dan maar. Ja. Maar goed, uh, ik, Merkel uh, heeft er wel schade van, denk ik op zichzelf. Maar ja, we hebben de deal, hè? We hebben de luchtbrug, die moet wel in stand worden gehouden. Want straks komt Erdogan weer die zegt van... Ja, ik, we ja, doen heb, het niet meer, we ik, stappen ermee. Nee, Ik heb er gewoon eens even gerekend nog. Het ja. lijkt toch wel... Die 6 miljard is wat aan de krappe kant. Mag daar 3 miljard bij? Nou, ik zeg mag, dat moet. Want anders gaan we ze gewoon allemaal weer terugsturen naar serie. Echt, daar draai ik mijn hand niet voor om. Ik heb de vrachtwagens al staan. Kijk, ik heb hier wat fotootjes geappt naar je. Okay. En dan uh, is dat uh, voor elkaar. Dus dat is een beetje wat we afgelopen. Laat ga die weet, foto's uh, maar even bekijken dan zo. Ja, precies. Nou goed, Toebaklein vandaag. We zijn met z'n tweeën. Marcus had wat andere bezigheden, geloof ik. Uh, uh, moest op, uh, ja, volgens mij ging hij uh, met zijn vader op de motor naar uh, Luxemburg of zo. Echt waar? Zoiets. Ja, stoer hè? Ja. Ja, geloof zo je gewoon met niet je. hè? Ja, ik, bedoel, ik, ik probeer nu voor, je voor te stellen. Ik met mijn vader de motor. Nee, dat ik niet. Voor Mijn vader is een stuk ouder dan de vader ook van Marcus. Daar kan zomaar 30 jaar tussen zitten natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat je dan nog graag achter op de motor stapt. Ja. Echt wel. Straks onder andere de Zandvoortse bericht natuurlijk. dan wat grappige muziek. Onder andere straks een band die heet Frightened Rabbit. Ja, je verzin het niet. Maar even een plaatje uit de zeer oude doos van World Party. En Way Down Now, hier bij Toepak Leef. Goedemorgen. Het is wel duidelijk dat zij ook een fan waren van de Rolling Stones. Dat lijkt me wel Symp Sympathy of the Devil, geloof ik, is dat vandaan. Nou, goed, dit was natuurlijk Way Down Now van World Party uit de jaren 90. Ja, 1990 wil precies zijn, geloof ik. Ik heb de LP'er thuis nog liggen. En dat was in de tijd dat we dachten met z'n allen, oh, we redden het wel, weet je wel. toen hadden we met z'n allen het, vrij, het geld vrijgegeven. Je kon gewoon allerlei producten verkopen. Het leek wel of het niet op kon. Allerlei producten verkochten en we het overigens geld aan verdienen En niks, gewoon lucht. En toen dachten we, is dat een world party. Ja, en daar is de naam van de band op gebaseerd, denk ik zomaar. Goed. World, world party, zo heet die band? Zo heet die band, oh, ja. Ik ja, had hij een wild party en... gedaan. <laughs> ja, wild party. Dat is ja. veel leuker. Ja, maar dan moet je meer platen maken over seks of zo, denk ik. Nee, nou, nee, gewoon. Ik, wil, uh, ik ben bezig nu met die film aan het kijken. Hij doet vrij lang. Die van The uh, Wolf of Wall uh, Street. <lacht> ja, oh, ja, Ja, ja? De, ja. Oh, echt, dat is bijna een retro, die film, maar goed. Die, film, die Nee, maar hij ja? duurt bijna drie uur, maar hij, hij is niet zo oud, hoor. Nee? Hij is dus drie jaar oud of zo. Drie dan? jaar oud, oké. Okay. Ja. Maar ook, dat waren ook wild parties. So, oh, nee. ja, die die ja, man vierde. Ik moest even denken. Daarvoor had je nog een andere film namelijk. Ja, dat was uh, uh, met, met Michael Douglas. in ja, de Ja, klopt. Ja, dat ja, was ja, ja, de ja. eerste. Ja, dit is nou natuurlijk de tweede versie. Dit is hè. deze met uh, die jongen die pas geleden de Oscar heeft gewonnen. Ja, zeker. Wat ja. is die mooi, hè? Nou. Nou, in die film bij de Wolf of Wolf, daar ziet hij er heel goed uit. Maar die al die nieuwste filmen... Regenerate of nee? Je weet welke brood. Ja, Ja, ja, ja. daar ziet hij er echt niet mooi uit hoor. Nee, maar dat was een opzet. Niet. Dat was opzet om zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. En dat is, ja. dat is ook wel gelukt. Uiteindelijk klim, klimt hij, geloof ik, in een. Maakt hij een schaap leeg of nee? Hij maakt een. Een beer. Een beer of zo, maakt hij leeg. En klimt hij in om tegen de kou hey, te part, beschermen. Een paard Ja. Oh ja, ik heb ik hem uh, gezien ik, die ik, film. Heel lekker. Veel blikker. Allemaal ja. Ja, het is zo. en dat is ook allemaal half live nog gedaan. Maar ja, hoeveel miljoen heeft hij gevangen voor die film? Dus okay, dan doe je dat een, wel. Jij met je miljoen altijd weer? Ja. Ja, ik weet niet hoor. Als ze mij een miljoen geven en ik moet uh, mayonaise in mijn haar smeren, ik weet niet. Dat doe je het wel hoor. Mayonaise die uh, juist weer? Goor, ik hoor. gewoon gewoon. Nee hoor. Het is vooral mayonaise. Als het ketchup, ja. ketchup was. Ketchup vind ik alweer anders, ja. Mayonaise vind ik echt op. Eind einde van de wereld gewoon, zeg maar. Het is nog geen rare voorstel met mayonaise erin. Ik, uh, ik, ik doe ze gewoon niet. Nee. nee. Echt? Dan werk ik wel door op de 70 hoor. Oh, dat moet ik misschien even goed wel. Goed, <lacht> uh, het is toebakkenles op radio. En uh, we hebben toch altijd weer een gekke geitje. En ik heb nog eens even naast je zitten denken over dat de vrijheid van meningsuitingen. Ja? Is zo geweest. Hou eens erover op, zeg. Je moet gewoon een beetje be nice or go away, hè? Dat ja, is uh... Het is beleefdheid van meningsuiting. Daar moeten we naartoe. Oké. Okay. Ja. Van, oh, ik mag zeggen wat ik wil. Kijk eens wat ik kan zeggen. Hou eens op, joh. Eh, vroeger hebben we ook wilde seks gehad. Hebben we ook allerlei wilde dingen gedaan. Hou eens op met dat geforceerd. Dat nee, gewoon beleefdheid van meningsuiting. Je wil, maar je hoeft het niet altijd uh, als brain fart in de, in de media te komen. Nee. He? Dat hoeft niet. Op, dus echt, dit is echt een... Echt, de mensheid is nog zijn grens aan het uit, uitzoeken. En geven het weten. Oh, hier is de grens. En oh, dan gaan we gewoon er binnen. Die grenzen gaan we leven. Hè? Ja, het wordt wel lastig voor de humor, want ik was pas alleen een cursus gedaan over hoe humor in elkaar zit. En humor is toch wel vaak de grens opzoeken. Forceren. Ja. Een beetje kijk kijk kittelen. met beetje kittelen. eigenlijk kan dit niet, maar het is wel leuk. Ja. Uh, ja. Dus de humor gaat wel uit de wereld. Dat is wel zo. Ja. Maar ja, goed, we kunnen niet alles hebben, jongens. We moeten ook met z'n allen samen hebben. We hebben genoeg gelachen met z'n nou allen. Ja, ja, nou is klaar. Nou is klaar. Nou klaar voor het een serieuze leven. Ja, nou ik heb hier een heel serieus bericht. Ja. Er <laughs> was een poes die was vermist in Haarlem. En uh, uiteindelijk heeft de poes zichzelf bij de politie aangegeven. Ja, lief hè? Want ze, ze, ze hadden een poes die, die, die ze was echt dagelang aan het rondhangen bij het bureau. Ja? En het dier dronk ze ook echt ook op aan de agenten. En uh, omdat het dier hulp nodig leek te hebben... plaatsten de agenten van, de, van het bureau donderdag foto's van de poes op hun Facebookpagina. In de tussentijd uh, voelde het dier zich heel snel thuis op het bureau. Dat kan, dat kan toch allemaal maar weer? En uh, veel poeseliefhebbers hebben de oproep gedeeld... waarna de politie diverse tips kreeg van wie de poes was. En ze zou Bunker heten en haar baasje zou ook in haar wonen. En via de, de dierenambulance werd de eigenaar van Bunker uiteindelijk getraceerd. Dus ze hebben dus eigenlijk een poes hebben ze dus, uh, op Facebook gezet... en die is dus door de eigenaar, door delen, is hier weer bij okay. zijn baasje terechtgekomen. Nou, daar is toch Facebook toch wel grappig voor. Ja, ja echt. Het, toch? Ja, nee, daar is het echt wel weer grappig. Ja, denk je, daar gaat het eigenlijk ook al, gewoon om. Weet ja. je, om die kleine dingen in het leven. Ja, maar die maken het de moeite waard. Ja, <laughs> en dan kunnen wij met z'n allen zeggen... wat een kutkat, dat kunnen we ja. ook zeggen, dat mag ik. Die scheidt altijd in mijn tuin. Ja, van die funkkatten, dat mag ik. ik, dat mag ik zeggen, wat lekker heet. Ja, heen. ik sta bekend ook in de buurt als die vrouw... die altijd gillend het huis uitkomt als een kat in haar tuin zit te kakken. Ja. Oh. En dan, uh, ik, ik voel ook dat ze naar me kijken... Ja. En dan, dan kijk ik zo. En dan kijk ze niet meer aan van. Ha. Toevallig moet je eerst nog de sleutels zoeken en de deur openmaken. En dan nog als een hysteria naar buiten rennen. En ik gooi het kuiltje toch niet dicht? Nee, lekker niet. Ik ga er lekker naar kijken. En dan ga ik en, en dan sta, sta ik voor het raam. Ik tik erop en dan rennen ze een heel klein stuk. En dan wijs gewoon in van... Ah, ha, ha, ja, super. Ja, ja, ja Schokdraad heb ik ook wel eens gehoord. Maar ja, daar heb ik meer dingen over gehoord. Dat is ja. niet helemaal de eh, oplossing. Zij al, frightened hey. hey. Rabbit is een band. En hier een stukje uit het repertoire om te presenteren. De nieuwe zin dan heet... Get out! What a fucker! Oké, okay, en dat mag ik zeggen. is CFM. Toebak leeft. Voor de eerste oefening... gaan we in een makkelijke stoel zitten. We sluiten de ogen... en proberen te registreren... waar het lichaam... contact maakt met de stoel. Miles Kane en James Ford. Die zit er ook in. Die zit aangemaakt. Kijk, die zit daar achter. Bij het drumstel. Ook oh, ik zag hem schoon niet. James Ford. Ik dacht hij al lang dood was. Maar hij leeft nog. Zodat die van die auto's? Die hebben toch de auto op een lopende band gemaakt of zo? Hartstikke Ford. Ja, James Ford. Ja. Ja, nee, ik, eigenlijk... het. ik weet niet of het James was. Nee, ik weet het ook niet of het James was. Kan ook John zijn ja, of uh, Thomas, uh, Thomas. Thomas uh, Ford, ja, Thomas Edison was dat geloof ik. Oh ja. Ja, ik maak van, ja, God, <laughs> het was natuurlijk een klein kind. We kunnen nou, achter, het zoeken, klein kind, deze James Ford, die denkt van, ik heb niks met de auto's. Dus ik begin gewoon met muziek. Ik begin met muziek, ik begin te drummen. Mm. En uh, dat doet hij niet onverdienstelijk. Alhoewel, hij wel redelijk wordt weggesmeerd door alle orkestleden. Want dat, dat gooien ze er altijd overheen, hè. Bij de muziek van uh, La Cheryl Poppets. Het is altijd... Oh, zo rijk aan geluid. Mm. Dat het ruiger er een beetje af is. Dat doen ze natuurlijk bij de Arctic Monkeys. Daar is het wat ruiger. Goed. Eh, goed, Toebak leeft op de radio. Fijn de toestellen op aanstaan. En wij hebben altijd allerlei, allerlei wetenswaardigheden. Nu ook, vertel wat voor wetenswaardigheden. Ja, dat was trouwens Henry Ford. Henry Ford, Van de okay. echte Ford. Dus ja, uh, precies. Ja, het is wel grappig. In uh, Nieuw-Zeeland is een hotel. En daar uh, worden ontsmakelijke fietsbroekjes voortaan verboden. Ontsmakelijke fietsbroekjes? Ja, ja. Ja, de, Want de eigenaar zegt: Ik wil niet te veel details van mijn gasten oh, weten. Nee, gaat mij. Het is de Total plaf Hotel in Rangiora, ja. Nieuw-Zeeland, heel ver weg. Dus het bord overwaait. Ja. Maar uh, er stond dus uh, een bord buiten: een fiets is prachtig, maar ze hadden nooit lijken aan moeten uitvinden. Want volgens de eigenaar tonen de broekjes te veel. Lelijke bulten en bobbels. Oeh. Maar hij heeft geen bezwaar gemaakt tegen topjes van de vrouwen. Want die nee. vertonen ook What? wel veel bulten en bobbels. Ja, maar dat, dat, dat, dat vind ik dan nog wel kan. Alleen als de, de tepels zeg maar, eruit komen, dat, ja, dat, dan word ik afgeleid. Als ze het koud hebben. Ja, o, ja, het is natuurlijk wel sec, uh, sexy. Maar ik bedoel, er uh, zit niet dus, van elke vrouw te, op te wachten. Zeg maar, maar. maar die meneer Sonders, die zegt dus... Veel van onze klanten zijn ouderen of kinderen... En uh, zij hoeven gewoon niet zoveel details van iemands lichaam te zien... zei hij tegen de Australische nee. editie van The Guardian. Nee. En het verbod roept heel veel discussie op in Nieuw-Zeeland. De eigenaar Ron van Til van een bakkerij in R Rangiora is het in ieder geval niet mee eens. Hij zegt, de wereld is gewoon divers en we moeten aanvaarden... dat er lichamen zijn in alle vormen en maten. Ik heb niets tegen Lycra. Ja. Oké, okay. nou prima, dan weten we dat ook weer. Nou, heb je trouwens ook, ik heb ook trouwens laatst een uh, documentair gezien over een lycra ergens Rotterdam of zo. En dat blijkt dus dat uh, heel veel mensen daar werkten zonder uh, uh, neuskapjes, et cetera. En het schijnt dus uh, dat je het inademt. En dat je uh, daardoor... Er waren heel veel vrouwen die uh, kregen miskramen oh, en ja. toestanden. Ja, Ik denk dat dan... het... Ja, was dat bij DuPont? Ik weet de naam van het bedrijf ja, nu, maar... was bij DuPont, ja. Maar het was wel lijkraan in ieder geval. Ik wist niet dat het zo gevaarlijk was. En dat dragen wij. hè? Huh? Ja. Oké. Okay. Hmm. Nou. Hm. Dan, uh, ik wil zeggen, dat zou ik niet gaan. Maar uh, hoe heet dat? Lijkra? Lijkra. Zo'n zo strak broekje heet een lijkra. Nee, het zit ook in bikini broekjes. Oh, het is een in, soort het stof. Zit, het is een stof, ja. Oh, okay. nou. Maar die, die is natuurlijk heel erg niet verhillend. Vroeger had je ook die pullies, ja? die bepaalde trui. Die waren dan ook dan zo strak. En dan, je ziet gewoon inderdaad uh, je spieren lopen als het mazzel is. Of je ziet de vetbubbelsputjes. Ja, ja, je ziet ja. alles. Oké. Okay. Nou, ik denk dat op mijn 50-jarige had ook nog wel zo'n ding even snel gaan aanschaffen. Ja, hè? Ja. Laat dan zien hoe strak je bent. Precies. Dat maakt me wel mm. heel leuk. Ja, ja. Goed. Goed, ik was verbaasd, maar hij blijft doorgaan met muziek maken. Hij schrijft ook een eigen kerkje te hebben. En af en toe gaat hij daar naartoe. Carlos Santana en dan bit hij. En dan soms komt er zomaar weer een bekende zanger bij hem aan de deur. En die zegt, mag ik met jou een cd opnemen? Nou, dat vind ik dan wel leuk. Dit is de nieuwe single, Leave Me Alone. You told me sarcastisch doen. Santana heeft een nieuwe cd uit en die is om te vinden. Leave me alone. Laat me met rust. En dan komt hij tot de mooiste product. En dit is een van die producten die je gemaakt hebt. En, mocht je er een grote fan van zijn... even een muzzeltje. Hij komt naar Nederland. In Weert speelt hij een borstpop. 10 juli. Kijk nog even over kaarten zijn. Vast. 150 euro of zo, weet je. Want dit is natuurlijk wel de doelgroep die heel veel geld heeft. Hè? 150 die... euro voor een kaart. Ja, ik roep maar wat joh. Ik bedoel, ik ben altijd zo gechoqueerd door, door beetjes die uh, ouder zijn dan 20 jaar. Die gaan dan in prijs ook in één keer omhoog. Je denkt van nou, mensen van toen, die zijn misschien nu nog 5 die hebben ook wat meer geld. Dus als ze er een aanbod uitgaan, dan willen ze best wat bier uitgeven. Dus we doen de kaartjes gewoon even 30 euro duurder. Okay. Ik, zou, nou, ik ga naar Placebo. Dat is best wel een beetje een oude bent al. Voor mij is ieder geval 15 jaar oud. Vroeger was dat 20, 25 g, nou, euro. Denk ik toen al. En eh, nu is dat 80 ja, wat, wat slaat Veel? het op? Veel vind ik wel ja. Heb je een slechte deal afgesloten? Ik vind het een mooi 15 euro, mooi bedrag. Als ja, ik ja, 10 euro vind ik ook. 10 euro met een kop koffie erbij. Ja, als dat even kan. Ja. En je jasgraad. Is ook ja, je jasgraad is echt. Is <tiedacht> ja, er nog koffie? Ja, ja precies. Is er nog koffie? Zeg ik, weet je, zo harde muziek zag. Maar ik vind het wel leuk hoor. Het doet me wel denken aan vroeger. Nou, um, het is nu half negen tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, de antieke scherpe kan Nou. Ik moet Wat? Wel even goed op mijn woord Ja, komen. precies even. Zandvoortse berichten. Ja. Leid er nog een keer in. Ja, de antieke schelpenkar die altijd op de rotonde bij de Unicum staat... Ja. die is door zijn hoeven gezakt. Of eigenlijk door zijn linkerwiel gezakt. Yes. En uh, hij, de rotonde was er speciaal voor aangepast. Er werd plaatsgemaakt voor deze kar. Die heeft jaren voor de deur van het Zandvoorts museum gestaan. Ja. Alles ter vervrijing van. Maar ja, het hout is helemaal vermold. Het vervraaiing? Ja, het boot geen enkele hout was meer voor de spaken. Die braken af en het gevaarte is er dwars doorheen gestort... En op dit moment is het niet bekend wie de eigenaar van de schelpenkar is. Ja, ik denk gewoon het museum misschien. Oh, vandaar dat er maar ook niet aan om te kijken is. Ja, maar wel wil men de kar reconstrueren... zodat hij alsnog op zijn plaats kan komen te staan. Ik zou gewoon zeggen van jongens, koop een nieuwe kar... doe er wat oude, uh, weet het, erop, uh, je dat, heb je een pipoleum erop. Nee, je moet er Carmeleum. worden. Carmeleum. En dan zetten we gewoon neer. Carmeleum, mag dat nog? Oh, dat weet ik niet. Maar zoiets, maar dan lijkt die wel oud toch? Ja. Nou, dan ben je klaar. Maar volgens mij, als je gewoon nieuws en dingetje koopt... heb je het denk ik, klaar. Ja, ja, ja. Alles, alles moet gerestaureerd worden. Want, want waar is de kar? Er moet het allemaal nagezocht <coughs> worden. Want die heeft er nog mee gelopen. Die heeft erin gezeten. Er zijn nog foto's van... Oh, dat weet ik toch wel dat die bij... Die is van die, hè? Die, die, nou, ik die ik zal wel opgezet. even kijken of, uh, of er nog schelpe karren te koop zijn. Ja, dat doe maar even. Op marktplaats van <laughs> mij. Uh, echt... Kort nee. uh, Bakker heeft afgelopen, vorige week heeft hij opgetreden. Zondag. Het was een Lion Succes. Er moesten zelfs stoelen worden bijgezet. Ik vind dat wel zo'n leuk iets. Er moesten stoelen worden bijgezet. Schuif eens even op. Dan, nou, ik wil er ook nog bij. Ik wil ook. Ja, ik heb al zo weinig benen. Nou, dat is wel een dus goede ook, dus dag voor de vloer. moet het goed kunnen zien hoor. Nou goed, het is dus ja. een groot succes. Hij speelde ook op uh, jazz. Hij speelt achter de piano natuurlijk. En uh, nou, komt misschien binnenkort wel hier langs. Tien jaar, jaar geleden speelde hij ook in Zandvoort. En dat was lang geleden, dus iedereen dacht van... dat wil ik wel weer eens een keer zien. Ja, verder. Maar hij is absoluut een, een fenomeen. Ja, er is komende vrijdag, bij ja? 22 april... Ja? is er om kwart voor drie een traditionele pluspunt lintjesregen. En, want pluspunt die kan bouwen op een grote schare vrijwilligers... die zich met hart en ziel inzetten en is daar natuurlijk ontzettend trots op. Ja. En juist worden ze dus eventjes in uh, vlak van Koningsdag altijd onderscheiden... en beloond voor hun belangeloze en domeloze inzet. En uh, deze vrijwilligers, dat zijn uh, nu dit jaar 22 personen... die uh, uh, 5, 10 of 15 of zelfs 30 jaar vrijwilligers zijn. Zo, dat dus, uh, is Dus vrijdagmiddag om kwart voor drie, ik zou zeggen, ga erheen... Juicht naar de mensen ah. als ze naar voren rennen... Ja. Want dat zal zo lang daar vrijwilliger zijn, nou dan mag er inderdaad best voor geklapt worden. De wereld wordt overgenomen door vrijwilligers. En dat geeft niet dat iedereen recht wat een basisinkomen. Het open uh, Stamfordse kampioenschap schillen, dat was vorige week, zaterdag, is uh, gewonnen door uh, Amando Leijs. En hij wist binnen 10 minuten 8 kilo appels te schillen. Vorig jaar waren het toch de Germans. Don't mention the war. Ja, ik heb ook en, nog steeds van, ik moet ook eens een keertje meedoen. Maar ja, ik was er bij jou in jouw stad. Ik was er nou ook maar. Dus, ja, was, uh, ja, je kan ja, niet ja, alles, hè? Ja, toen dacht je mezelf, misschien kan ik ook een wedstrijd winnen. Maar dat was niks. Ja, het was helemaal niks. Nee, nee er was geen wedstrijd te winnen. <laughs> Wat gewoon echt stad. Er was gewoon helemaal niks. Maar goed, uh, dus uh, hij heeft de eerste prijs in een wacht gesleept. Dat is een mountainbike. En uh, dat was alweer de eerste lustrum van het open Zandvoortse kampioenschap aardappelschillen. Dat jaarlijks door Snakbar het plein wordt georganiseerd. Deze editie trok 55 deelnemers naar het afgesloten terrein op het Kerkplein. Zij deden een poging een mountainbike te winnen. En deze, deze Amando heeft hem dus gewonnen. En er waren ook nog een paar Duitsers die gewonnen hebben. En uh, uiteindelijk hebben ze 211,5 kilo aardappels geschild. Iedereen die er daar was, die kreeg een gratis bakje patat. Kijk, dat is lekker. Heerlijk. Er is vandaag trouwens uh, een, een nieuwe... Uh, niet nieuw. Het is al voor de vijfde keer. Maar je hebt dus Vintage at Zandvoort. En dan denk je, wat is dat in hemelsnaam? Want uh, alles wordt Vintage genoemd. Maar er is de een of ander uh, iets van uh, op het parkeerterrein de Zuid... dat er allemaal oude Volkswagen's komen. En dat is drie dagen lang. Oké, okay, dat is we uh, hebben een hele oude auto. Wacht, zullen we het duwen? duwen? Ja, ja duur. Ja, ja, ja, nee, ja, ja. daarom moet je toch. Dit nee, is duur volgens mij. Ja, dat is, wat leuk is. Er zijn dus uh, al meer dan 200 aanmeldingen. van eigenaren van oude luchtgekoelde Volkswagens. Tot MK1. Ik weet niet wat dat betekent. maar dat is voor de liefhebbers die weten het. Daarbij hebben zich dus niet minder dan 25 standhouders aangemeld. En uh, er, zijn, er is ook dus. Uh, uh, een plaats hebben die op het trein en de kofferbakmarkt op zondag loopt ook als een trein. Daar doen niet minder dan 50 deelnemers het mee. Het toch over auto's, ze hebben niks met de trein te maken. Dus. Ja, maar ondertussen mogen ze vanuit een kofferbak nog dingen verkopen. Moet je eerst zo'n auto kopen om je dingen te kunnen verkopen. Dat is een ja, beetje ingewikkeld. Ja, het is er ook wel alles voor de vormgeving. Ja, ze hebben dus afgelopen zaterdag al met vier oude volkswagens op het uh, Raadhuisplein gestaan. Met uh, twee busjes en een kevertje en een jongere golf. Ja. En de hele dag konden belangstellenden al alles vragen en zo. En het beloofde een drukte van belang te worden... met als klap op de vuurtaal zondag een optocht met veel deelnemers. Dus die zal wel door het dorp heen scheuren. Erg Ik was afgelopen week was bij een, een, een, een, een timmerbedrijf. Ja, een timmerbedrijf. En daar stond een complete VW-bus gemaakt van hout. Oh, mooi. En daar kon dan een kind in slapen. Moest je de deuren open doen aan de zijkant... en dan kon je naar binnen doen. En op de dag lag er nog een, een, een imperiaal met een, een, een boord... Oh, surfboard. Surfboard. Het zag oh, echt geweldig uit. En het denk... was dus, uh, die, die had een gro gewoon een groot van een normale auto of was het een kleinere versie? Nee, motor? het was een kleinere versie. En een ja, mini-replica. Een, een mini-replica. Helemaal voor de hout. Ik, oh, leuk. Uh, nou, hij uh, uh, uh. durfde niet te zeggen wat hij wat voor moest hebben, maar het was echt een bizar ding. Gewoon. Ja, maar het is gewoon echt een collector als je er helemaal wild van bent. En je, je weet dat je vrouw een kind gaat krijgen binnenkort. Dan ja. is het gewoon geweldig om dat dan uh, te hebben. Dit is uh, echt een leuk ding. Uh, ja. uh, Timmerman, uh, uh, bedrijf Rood. Nog even reclame te maken. Oh, Mag best wel. Oké. Okay. Goed. Uh, goed, dat is over de berichten. <coughs> Straks veel meer natuurlijk. En ik moet zeggen, het wordt steeds mooier weer. Zeker gisteren en dit weekend alweer wat minder, geloof ik. Maar toch geniet ervan, hè. En een plaatje die er goed bij aansluit is. Yes, sir! Aantal hits gehad en eentje was one. Dit heet Sunrise. wil niet uit de schoolklappen, uh, meneer VoiceOver. over Nee, dat is uh, niet waar. Die gevonden bij mijn oma, die ziet waar. Uh, ja, ja, yes, sir. Niet yes, sir. Want dat is in Nederlands. Dit nee, het is yes, sir. En dat heet sunrise. En ik zie de zon hier in Zaltwoord meteen al gaan schijnen. Dus dat is uh, erg uh, leuk om te ja, zien, dames en heren. Maar ik denk niet dat onze luisteraars keihard naar de winkel lopen om uh, deze te kopen nog. Naar de winkel? is dat, een winkel? Cool? Of uh, ga zoeken waar ze hem kunnen downloaden. Jij je, je je zei, het, be, je, uh, het begin lijkt een beetje op... Uh, is she really going out with him? Nog één keer dan. Is she really going out? Het zou kunnen. Wat een kutplaat. Ja, dat vond ik echt een kutplaat. Oh, toen, dat ze. vond jij een kutplaat. Ja. Wat een vreselijke plaats vond ik dat. Toen kwam je uit, net als de Jolande maar dat gaat dus niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Die komt er niet <laughs> doorheen. En <laughs> die door de voorselectie. Nee, dan rijdt nog een beetje echt liever nog een sufplaatje van... Uh, moet in zonneveld of zoiets? Oh ja, die heb ik ook nog. ergens. We hebben plaats samen, een straatje om... Oh, uh, Gerrit ik is dat. Kijk, een je klassiekers. Oh. Maar nee, dat is wordt echt te gek. Ook uh, zo'n overdreven fuckplaat gewoon. Ik denk van, doe even normaal ook gewoon. Goed, het is twintig uh, minuten voor negen, dames en ja. heren. Hoe, nou, hoe lenig ben jij? Ik ben niet lenig. Nee, want ik vind het zo knap. Er is, uh, in, in Texas was er een uh, gevangene. Yeah. En die was voortvluchtig. Dus die, uh, die had... Uh, je handboeien met doorgezaagde ketting had hij nog om. hij was al bijna 24 uur op de vlucht. Ja? 20 jaar pas hoor. Dus dan is hij inderdaad toch strak. Ja? En toen had, was hij gewoon in de had hij de laders uit de vaatwassen gedaan en was hij daar in. In de wasmachine. In de vaatwasmachine. In de vaatwasmachine. Ja, nou dat vind ik toch wel knap. Je ja, wie, toch gewoon... ja, precies, ga je in ga je honden even spoelen met zeep. Ja. Ja. Je gedachten maar ja. reinigen. Maar de, de, de man is afgelopen donderdag opnieuw vastgezet. Hij zat slechts vast voor autodiefstal, Brandstichting en een gewelddadige overval. Okay, ja, hoeveel slechts... kan dat zijn? Dus dat er wij echt slechts? Nee hoor, ja, okay. dat zeg ik zelfs. Okay. Maar hij had niemand vermoord of zo? Nee? Geen bom of zo, nee, niks. Niks, niks, geen, niks, geen aan aan. niks aan de hand, hoor. Niks nee. aan de hand zo. Er is niks aan de hand? Nee, er is geen bom, bom. Nee, of nee, is, zo? ik nee. alleen doodschieten, dat is het enige. Nee, maar ja, ja maar ik denk wel, in Amerika zijn ze niet uh, zuinig met gevangenisstraffen. Het is nee. ook, hè, als je dan uh, on parole ben en je doet dan weer wat... en He? dan bam, dan krijg je gelijk levenslang of zo. Hè? zo ja, is bam. Nou, Dan heb je nog geluk, want het kan ook zijn dat je bam... bij de arrestatie al zeg maar... Neergebamd wordt. Zout even op, man. Ik, ja. ben, eh, ik, ik, ga, ik ben de hele dag achter je aangerend. Ge, ge, en dan wil ik ook resultaat zien ook. Ja. Het gesleept gesleep met jou weer naar die rechtszaal doen we even niet. We rekenen hier af met je. Ziek idee. Ja, dat kost de staat veel te veel geld gewoon. Ja, dat, moeten we, dat kan gewoon niet meer, dat is <lacht> klaar. Goed, Zandvoortse berichten straks ook weer natuurlijk. En ook leuke muziek hier bij Toebak Leeft. Ik zit nog even te kijken wat we nog even op de radio zullen slingen. Oh ja, een vriend van mij die was naar Sweet geweest. En Sweet hebben weer een nieuwe CDA ja, die heet Outsiders. En het schijnt dus dat ze een heel aparte vooropgeving hebben gekozen. De band wordt al wat ouder en misschien is dat achterliggende gedachte. Dus ze dachten bij zich, we kunnen toch ook wel weer zelf op de voorgrond treden. Maar nee, dat deden ze niet. Ze hadden namelijk een heel groot filmdoek opgehangen. En daar speelt dus een film uh, op. En zij waren rechtsachter een beetje te zien. Half zo in de schaduw. En de, de, de, de, de film is eigenlijk de, de hoofdzaak van de optreden. Dus dat was heel apart. En dit nee. is de laatste zingel, die heet dus Outsiders. Hier bij Toebak leeft wait. Anderson, ook niet de jongste meer. Vandaag is ze misschien hadden gekozen om een grote film te vertonen. en zelf aan de zijkant een beetje op te treden tijdens het. Uh, ja. toené wat ze deden. Brad Anderson is de zanger van Sue Wade. en samen met. Jan uh, die, Andy Osman. Uh, ik zit even kijken, wat is, hoe heet die man ook weer? Nou, ik zag het ergens staan hier. Maar goed, het is ooit ontstaan in 1989. Toen hadden ze namelijk een advertentie gezet in een uh, muziekblad. En daar reageerden ze met z'n allen op. En toen ontstond dus deze Sue wait En dat heette dus uh, uh, uh, Outsiders, Buitenstaanders. Misschien wel een beetje over het gevoel dat je een beetje ja die, die leerlingen altijd gepest worden, zeg maar. Goed, ja. al het ja. eerste, uh, eerste half uur van dit... Uh, Radioprogramma had het namelijk over de kar bij het Zandvoorts bij Museum. Het is museum die door zijn hoef is gezakt. A, ik hoef, heb door zijn wiel heen gezakt. Dus nou, als... nou ja, maar dat noem ik door. Hij is gewoon door zijn ja? naaf gezakt. Door dus, zijn dus naaf? Uit zijn naaf gegaan. Uit zijn nou ja, naaf gegaan. gegaan. Na maar, maar wat ik nu zie. Ik, ja? ik zie op Marktplaats gewoon een antieke boerenkar, uit ja? de grootmoederstijd, spotprijs. Maar. Die, die lijkt heel erg op die car vandaar. Ja. 175 euro. Ik zeg doen kopen. Ja hoor. Burgersies. ga er even heen en kijk of, of je wel een trekhaak hebt, want kan je nu meenemen natuurlijk. Ja. Wel binnenweggetjes nemen, want hij heeft namelijk ijzeren wielen. Ja. ja ik, ik, ik, dit is dit, hem hoor. Dit is, het, dit is hem. gewoon. Het is hem. schitterend. Maar je kan ook zo nog een paard zou er ook nog voor kunnen. Ja. Hij moet wel meteen even behandeld worden. Misschien wat voor Hij moet wel. Ja, een beetje houtrot of zo. Maar hij ja. staat buiten, weet je. Even de ja. overeen, Ze zijn dood. En het is ook. Maar wel het is wel leuk. hem gewoon. Ja, het is ook wel leuk om daar mensen tussen te zetten. Het zijn natuurlijk twee van die palen waar je dan tussen kan staan. En dan om de beurt kan iemand zeg maar rondgereden worden door Zandvoort. Ja, ja dus het zeg... lijkt ook wel zo'n kar, zo'n schandkar, weet je wel. Vroeger dat er iemand dan door het dorp werd gereden voordat hij werd opgehangen of zo. Oh, ja, dat was bij ons niet okay. zo in Zandvoort, maar in de nee nee, nee, nee, Nee, nee, zeggen mensen hier. nee. zijn mensen op gang hier. Nooit. Nooit, echt niet. Nou, dat weet ik niet. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Nee, oké. Okay. Maar het is uh, wel grappig. Ik ja. ben zo van, nou. Kijk op de Facebookpagina, pagina zie je mezelf verschijnen. De, de, ja. de wagen die straks uh, de, de plaatsvervangen wordt voor het Zandhoek Ja, Museum. we hebben hem erop gezet. Hem ja. uh, ik ah. zeggen, ja, en ik zou zeggen, doen. Ja, ik zeg een actie houden. Ja, wil uh, een een vriendje betalen? Hebben we hem? Zeker. Nou, hartstikke idee. En dan kan Klaar. die ander in de open haard. Geregeld. In the halls of the newly insane Pray to God that is vacant Ik blijf een boeien hoor. Ik blijf elke week deze blad gewoon draaien. Mother Rod. En ze speelden natuurlijk afgelopen... Well, twee weken leeg, in de Paradiso. Dat was binnen een minuut uitgekocht. Nu gaan ze ook weer spelen in uh, de Heineken Musical. Dat is 1 oktober... Ik zie wel dat er nog kaarten zijn vanaf de, uh, 35 euro, is dat... Uh... 1 oktober, ja, hallo, dat is ook wel heel, heel veel tijd, hè. Ja, maar we gaan het nu alvast even... Uh... Vijf maanden, ja. ja, ja. ja we, we, gingen, we, we gingen met uh, ons team van Toeboek Leeft een keer ergens heen. Ja, dit is ah. niet jouw muziek volgens mij. Nee, ja. Oh. Ik, ik, ik, ik laat het nu wel een paar keer oren dat je denkt van, wat vind je er nou van dit? Het is het rustigste plaatje. <laughs> ik kom echt in een bepaalde sfeer, kom je, hè. Dat betekent ik denk aan Jean-Michel Jarre een beetje Equinox. Ja, Equinox. En Oxygen. Part 1. Part 2. Part 3. Ja, nou weer al part 4, part 5. die hoef ik niet allemaal te horen achter elkaar. Maar dat is wel aparte muziek. Ik ken het van vroeger. Ja, en iedereen in het wit. daar worden we wel een beetje ballig van. Niet iedereen in het wit. Jij gaat erheen naar dat Sensation-wide. Ja, daar lijkt het een beetje op, hè. Ja, soms een heeft het wel. Nee, ik vind het vooral apparat. De zangerapparat, die maakt het wel echt af. Die maakt er wel iets aparts van. Goed. Uh, ja, het is uh, toepakleefdebraad. Het loopt alweer tegen negen uur. Het, en nog steeds zo het is wel een beetje donkere lucht, zie ik. Dus het kan wel zijn dat er binnenkort een, een buitje gaat vallen. Dat is een groeizaam buitje. Dus pak nog even... Uh, ga nog even naar buiten, want voordat je het weet... Your days are numbered. Oh, zeg. <laughs> dat gaat wel heel ver. <laughs> dat gaat wel heel ver. Ja. Sla je een beetje nou ja, door, zeg Nou maar. ja, het, het gold wel voor deze leguanen. Er was een ja. buschauffeur, die reed op een van de Galapagos-eilanden... En die moet dus gewoon nu een boete van 13.000 euro betalen... omdat hij, per ongeluk hoor, hij deed niet expres... Nee. een zeldzame landleguan heeft doodgereden. Nee, ja, zeg. Ja, hij had de toeristen opgehaald van het vliegveld op het eiland Baltra. En die uh, moesten gewoon alleen maar even naar een veerboot gebracht worden. En hij zag te laat dat een zogeheten duivelskop op de weg lag. En uh, dat is een beschermde dier zo, deze landleguan, Die kan toch ruim nog een meter lang worden. Je zal toch maar zomaar... Uh, onder je bed, iets iets horen onder je bed. En dan kijk je en dan zie je zo'n eng, eng beest. Weet een wel? duivelskop, als ik dat hier liggen, denk ik bij mezelf, nou daar ga ik gewoon overheen. Ja, zie ik hier. Ik maar niks schelen, maar dat is een beschermd diersoort. Dus. Ja, en toen de autoriteiten dus hoorden wat er was gebeurd, werd de chauffeur meteen op de bond geslingerd. En uh, de beheerder van het vliegveld werd ook medeverantwoordelijk gesteld voor de dood van het dier. En, uh, maar ja, het schijnen dus regelmatig landlegenwaan over de landingsbaan te lopen. Maar het is dan natuurlijk ook wel een goede business. Nou, nou we, kijk, we zorgen dat die eitjes hier apart uitkomen. We zetten ze allemaal op de landingsbaan. Ja. En dan, oh, oh ja, dat is er uh, 170.000 euro. Weet je. Ja, het, echt fout natuurlijk, gewoon echt. Ja. Het is volstrekt onjuist. Dan mag je niet overeenrijden. Het nee. Beschermd. Nou, ja, het glibbert ook zo dan. Net als met die kut-mail ook. Dus is ook allemaal beschermd. Mag je niks aan doen. Oh, en wij hebben ja. redelijk veel last van mail. En uh, elke keer, oh, het is zo jammer dat ik geen luchtbugs meer heb. Maar ik denk, ja, het is wel leuk om zo'n uit de lucht vandaan te schieten. Maar dan ja, maar, vallen ze bij de buren in de tuin, weet maar je Maar weet je, nog vroeger, dan maak je toch van die uh, papieren pijltjes. Dan moet ja? je gewoon een naald aan het eind doen. Wacht en dan even, blazen. Wacht, wacht even, pak. Naald naald ik hem, ja. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar, maar met een, gewoon zo'n naainaald. Ja? Zo uh, en die doe je voor in zo'n pijltje. En dan schiet je op, uh, op vogels. Dan kan je vogels ja, mee neerschieten. Heb jij dit gedaan? Blaaspijpjes. Nee, ik niet. Maar oh. volgens mij ik heb het idee dat ik wel mensen van dichtbij ken die dat gedaan hebben, ja. Ik noem geen namen. Nee, maar ik heb wel een idee gewoon wie dat zou kunnen zijn. Nou ja, ze laten een spoor van vogeltjes achter. Ja, maar dat waren kan... geen meeuwen, denk ik. Nee, oké. Okay. Goed, dit komt bij een vrouw vandaan die, be die bedenkt zoiets met een papieren pijltje. Nee, ik heb het niet een... bedacht. Nee, ik heb het niet bedacht. Ja, Hé, hey, uh, in Australië, het wel, hè? de Aborigines, die doen het ook met blaaspijpjes, hoor. Oké, okay, oh ja. Nee, dan, dan mag het. Als de Aboriginals het doen, dan is het een beschermd diersoort ook. Dan moet je van blijven. Ja, precies. Moet je dat is cultuur, dat moet je behouden. Dus nou, uh, je, staat, uh, wat je doen, uh, staat wat je te doen, staat wat je te doen moet doen. Uh, goed. Nou, uh, één plaatje nog en dan is het alweer tijd voor het nieuws. En dat is een heel zoetzappig plaatje. Heet ook chocolate de 1975's. En straks weer het overzicht wat er gebeurt door de jaren heen. Het is vandaag 16 april. Ik ben benieuwd. Ik heb al een paar leuke beetjes en ook weer een paar bekende die jarig zijn. Ik ga eerst even snoepen van chocoladetjes. Hé, nou,